Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar aangebotst. Dat gebeurde op de schiekade. Bij een wissel knalde de ene tram op de zijkant van de andere. Raakten minstens 12 mensen licht gewond. Het zou gaan om verwondingen als glas in het gezicht tot botbreuken. Een paar mensen moesten naar het ziekenhuis. PSV speelt op dit moment een belangrijke Europa League wedstrijd tegen Arsenal... Vorige week werd het in Engeland 1-0 voor Arsenal. Dus het is een zwaar potje, zegt verslaggever Tom van het Hek. PSV zal hopen, zal echt niet massaal ten aanval trekken. Dat zou echt ja, niet, niet de beste tactiek zijn tegen het ze Zou toch hopen door, vanuit die gesloten verdediging met goede, snelle aanvallers. En PSV ja, zou elk resultaat zou natuurlijk meegenomen zijn tegen deze topclub uit Engeland. Feyenoord speelt vanavond tegen Sturmgras. AZ speelt in de Conference League tegen FC Vaduz uit Liechtenstein. En je kunt erop wachten met dit warme weer. Mensen die van kamperen houden trekken de sleurhut nog één weekje uit de stalling. Een camping in Gelderland blijft vanwege het warme weer langer open. Met een speciaal herfstarrangement. We hebben nu een speciaal arrangement erbij gedaan. En eigenlijk ook nog uh, voor twee dagen later. En nu vertrekken ze pas zondag. Vanwege het fantastische weer natuurlijk. De camping staat vol tentjes. En er wordt volop opgeschept over de temperatuur. Gisteren was het uh, 21 graden. Ja, voor de kinderen zit het ideaal. Dus uh, ja, voor ons ook natuurlijk. Als zit je toch in ik in een tent met uh, zeven man, dus het is toch wel vrij klein. Ja, en dan nog het weer. De komende uren blijft het droog. Morgen lekker veel zon. Het wordt nog wat warmer dan vandaag. 21 graden in Groningen tot 25 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de avondspits nog niet voorbij. Er staan nog files op de A5, hoofdstorp richting Amsterdam... voor de aansluiting met de ring, een half uur vertraging. Het heeft te maken met de file op de A7, Zaanstad richting Horend... vanaf het Zaandijk een kwartier, vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Er staan daardoor ook files op de A8, Amsterdam richting Zaanstad... voor Zaandam, 20 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad... 20 minuten opontrouwd. En op de A10 Noord richting Zaanstad ook 20 minuten vertraging.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook het op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. <middel> Aanleiding om eens even dit uh, heerlijke nummer weer uh, te laten horen van Black Operator. Welkom bij deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf in alternatief FM bij ZFM ZFM Zandvoort. Jazekers, eh, want het is drie uur lang uh, de Noord-Hollandse releases van de afgelopen maand. Maar ook uh, met een kniphoog naar dingen die nog staan te gebeuren. Want er is ook wat materiaal wat daar zijdelings mee te maken heeft. Um, ...vanavond uh, spelen... Uh, ...three-point landing... ...de drie-traps-raket uit... ...Alkmaar. Zij komen vanavond... Uh, ...langs om uh, hier uh, wat uh, te laten horen. En uh, het is de bedoeling... ...dat we dus ook uh, het een en ander... Uh, ...laten horen aan nieuw materiaal. Dat is één... ...nieuwe single... ...die morgen wordt uitgebracht. Uh, en die komt van het tweetal inkt. Dat is Nederlandstalige Indiepop. En dat zit waarschijnlijk ergens uh, verstopt... ...in het uh, tweede uur. En... Ik kan ook vandaag aankondigen, en dat is ook uh, zeker iets met Noord-Holland wat te maken heeft... de december-variant van deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf... die uh, gaat uh, voor december voor de ene keer op de voorlaatste donderdag van december plaatsvinden. Namelijk op 22 december. En wat gaat er dan gebeuren? Low Edics komt hier live spelen. Dus dat uh, is dan ook bij deze meteen uh, bekendgemaakt. Dus het uh, wordt, uh, wordt wel duidelijk. Uh, zij uh, gaan uh, hier bij ons een uh, moppie uh, spelen. Dus dat, uh, dat is uh, op 22 december. Dus dat uh, is nog eventjes... Uh, aan de andere kant. Maar we gaan ook uh, even de releases van de afgelopen maand uh, bekijken en horen. En dit is er één van. Vorige week uitgebracht door Charlotte. Haar nieuwe single heet of Birds. A hostile voice Still barely done with you It's spreading all these lies Till they become your truth Some truths can be deceiving Causing your heart to bleed Those harmful people are making you see evil But cage first Afgelopen maandag was muzikale vriend van ook dit programma, Jacob die Edward Gast, in Roy draait door bij de lokale omroep van Valdendam en Eendam, samen met Kees Meijzen. En ineens zag ik vanmorgen iets staan op zijn Facebook en staat dat Frans de Blaak niet meer onder ons is. En Francis Blair, wie is dat. Dat is die man die je net hebt uh, gehoord. Tenminste de, de muzikale nalatenschap. Uh, die uh, uiteindelijk uh, is uitgewerkt door Frank Bont in de zijne. Francis Alban Black. Uh, hij schijnt ergens uh, gevonden te zijn. Dus dat uh, dus. Dat dus. Uh, more is not the answer. Maar ik heb zo'n beetje het idee dat hij gewoon ergens op een stokbroodje... Uh, iets met aardbeienkonfiture aan het uh, smeren is. Uh, bij zijn ontbijtjes in Parijs. Dus ik heb zoiets van... Nou... Nou... Er hangt een bepaalde mysterie eh, nog steeds eh, rondom Frans de Blaak. En ik eh, zou bijna zeggen: eh, Of er nog iets eh, uit eh, gaat komen daar, dat eh, moeten we nog maar even afwachten. We gaan eh, door met eh, de muziek, want eh, je hoorde dus eh, Francis Albert eh, met eh, Morris Not the Answer. Eh, straks komt hij nog een keer voorbij hoor, dus Kijk wees niet aan, ongerust. May Evans: niet meer. Kijk eens naar. Me. Zie niet, doe je het weer, elke keer, val ik voor die lach. Kom eens hier, al kan ik niet meer. Evans. Uh, ze heeft ook uh, nog een andere naam, maar dat uh, ga ik je niet vertellen, want dat, uh, dat hoeft uh, eigenlijk niet. Want uh, zij is ook nog actrice, maar zij maakt Nederlandstalige Neersol Dat hoor je met, uh, met deze single nemen. En uh, er komt uh, morgen een EP uit. Bitterzoet heet die EP. Dat is niet te verwarren met die zaal in uh, Amsterdam, wat een onderdeel weer is uh, van Paradiso. Maar morgen uh, zal ze op poppodium toekomstmuziek bij de Amsterdamse Houthavens... dat is uh, aan uh, de andere kant van het Centraal Station... maar dan moet je, als je de noordkant uitgaat, niet naar rechts, maar naar links. En daar is dan uh, haar uh, album of EP-release... die begint om half acht met een support act... En om 8 uur begint ze zelf. Dus dat uh, is uh, datgene wat, uh, wat er te wachten staat. Um, dat moest ik even melden. Want anders dan, uh, gaat het weer helemaal mis. En wat zei ik. Uh, die Francis Alban Blake. Daar heb ik nog wat over. Want uh, er komt uh, nieuw materiaal aan. 18 november mensen. Dan komt er dus weer een nieuwe single uit. Um, dat zijn dan echt een beetje de laatste wapenfeiten van uh, de heer Francis Alban Blake. Um, maar zo aan de datum... Uh, Af te meten, denk ik dat de collega's van de lokale omroep Vallendam en Edam iets eerder zijn dan wij. Maar dat mag de pret niet drukken, want dan is het gewoon even twee keer in de week. dat die single onder de aandacht wordt gebracht. En dat vinden wij noodzakelijk. Dus dat is dan over een paar weken. Dat is over een week of drie. Zover is het nog niet. We gaan eerst nog even wat nieuwe muziek laten horen, want dit was. Een van de nieuwe singles die vorige week is uitgebracht... namelijk Westone met een single, Paper Mines. En bovendien is dat eigenlijk een beetje het verhaal... richting het materiaal wat ze dus ergens in 2023 willen uitbrengen op vinyl. Maar er komt nog tussendoor iets anders. En dit is niet des Westones uithoren. Nee, dit is haast country en Americana-achtig. de Stuck in a cage, while well, I am craving for a stage It's never enough, we got so much Perspective is fake, hatred and rage I've come to an age where I need freedom and space But now we're stuck in a cage, while well, I Een van uh, de releases die we besproken hebben bij 3 voor 12 Noord-Holland is uh, deze van uh, Jelisa. Dat vormde uh, een onderdeel van een EP die ze in uh, oktober heeft uitgebracht deze maand. Dus. Uh, en een van die nummers die erop staat is uh, dit uh, nummer Perspective. Westone hoorde ervoor met de Paper Minds. Uh, straks gaan wij uh, luisteren naar 3 Point Landing. Ze zijn inmiddels al gearriveerd in de studio, dus... Uh, de Drie Traps raket is binnen. En uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, verder met, uh, met het hele verhaal rondom dat uh, live optreden. Het uh, ziet er allemaal een beetje wat indrukwekkender uit uh, dan ik uh, had gedacht. Maar goed, uh, ik laat me graag uh, ver verrassen. Dus, dus dat uh, gaan we straks uh, meemaken. Maar we gaan ook even terug naar vorige week. Want vorige week uh, presenteerde Jack en the Weatherman hun uh, nieuwe single. En Barry uh, Nelson Cricket die was... Uh, Even telefonisch in de uitzending om daar wat over te vertellen. Hier is die single en het nummer dat heet Starlight. I'm mm feeling lonely and just when things were getting hopeless You said hello and suddenly the clouds were gone And every time I lost my rhythm You held my hand and you said listen Take it slow, it's okay to fall and grow While the summer turns to fall We hang our pictures on the wall mm, And after all these years I still see the starlight in your eyes I still see the sunrise in your smile I still hear the ocean in your heart I still see the one I fell in love with All the things that we have been through I'm so grateful that I met you You should know You're the one I call my home And while the winter turns to spring We change the coats we're living in And I still see the starlight in your eyes I still see the sunrise in your smile still hear the ocean in your heart. let it go, I'm not holding back, you can have it all, you can have it all, I was doing fine, living on my own, then I met your eyes and I found a home, I'm finally home, I still see the starlight in your eyes, still see the sunrise in your smile, Still hear the ocean in your heart. Still see the one I'm Zij hier, Lisette Aviva met uh, Silence is a Siren en uh, 2 november zal ze haar EP gaan presenteren. En dat is In My Backyard, daarvoor hoorde je uh, trouwens Jack de Weatherman met uh, hun laatste single. En dat was Starlight. Ja, uh, ze staan een beetje klaar om uh, wat, uh, wat uh, te gaan uh, soundchecken. Dus uh, dat betekent dat ik weer even razendsnel even een uh, plaatje een uh, jas. En dat is van de Sterrenwacht en dat nummer dat heet Body Warmer. Deze zonnebril op Alles wat ik zie is verbogen In omgekeerde orde als de zon om de aarde Draai je om me heen ik Slaap overdag, maar ik waak in de nacht Alles lijkt vreemd Maar als een hemellichaam schuilt je hemelslichaam Je kijkt me aan als ik naar je kijk Alles om ons heen is verleden tijd Je kijkt me recht aan, waar kom jij vandaan? De tijd lijkt stil te staan ik heb mijn body warmer aan Laten we naar jouw huis gaan Laat je jas maar aan de haak En zomernacht is in de maak Het is alles of niets, zeg het maar lief. Wat was je na? Ik heb mijn body warmer aan Dus laten we gaan Verlos tot vast en weer terug En ik verward het met geluk de stapel op de wolken in mijn hoofd je draait weer om me heen Op nog een kwart body warmer Ik ben je body warmer, alles blijft vereen Maar als een hemellichaam schuilt je hemelslichaam. lichaam Je kijkt me aan als ik naar je kijk Alles om ons heen is verleden tijd Je kijkt me recht aan, waar kom jij vandaan? De tijd lijkt stil te staan Ik neem mijn body warmer aan Laten we naar jouw huis gaan Laat je jas maar aan de haak En zomernacht eens in de maak Het is alles of niets Zeg het maar lief Wat was je nou? Ik heb mijn body warmer aan Dus laten we hem aan Je body warmer. Ik wil je body warmer Je moet mijn body warmer De nacht is veel te koud Alleen maar is mijn body warmer Ik wil je body warmer Ben jij mijn body warmer Waar is me? waar is me? waar is me? Ik, Ik heb mijn body warmer aan body warmer. Laten we naar jouw huis gaan Slaat je jas maar aan de haak het zomernacht is in de haak Het is alles of iets Zeg het maar niet Wat was je dan? Nou? Ik heb mijn body warmer aan Dus later The water that pulls you down The lake is thin and the lake is deep, But not as deep as the love I'm in I know How to sink or swim Kiss the water Sophie met Trust. En zij zal dat uh, over een aantal weken ook uh, doen... met een EP-release uh, of een album-release zelfs. If, when. En um, de sterrenwachten, uh, daarvan weet ik het niet helemaal zeker... wat ze daar uh, gaan doen. Maar ze hebben in ieder geval materiaal uitgebracht. Dat is waarschijnlijk wel de bedoeling... dat er nog meer talig werk uh, van hen gaat komen. En uh, met hen uh, betekent dat zij dus afgelopen tijd... in de maand oktober bodywarmer hebben uitgebracht. Voor wie dat niet geldt, want die heeft ook al een EP-release achter zijn naam staan. Dat is Melle, want dat heeft hij al ergens, uh, dacht ik, in het voorjaar gedaan. Met een release show in de Bitterzoet. Dat is dus wel de zaal. En mm, hij heeft ook uh, een single uitgebracht die nergens op uh, terug te vinden is op een van die EP's. Dus hij, uh, ja, hij trakteert zijn achterban op een gewone nieuwe single. En dat is deze, The Reflection. Mother told me we could go Just as long as you don't stray too far Ja Bezig met de soundcheck, en als je dan krijgen we dat een beetje hetzelfde verhaal als wat we ooit met godsworst hebben gehad. Die kwamen met een snoeihard geluid, maar alles is in hier. en dan hoor je dus niks van. Alleen als je gewoon de koptelefoon op hebt staan, dan ga je het wel horen. Dan heb ik het over three-point landing, die vanavond dus tussen 8 en 10 straks te horen zijn hier. ...in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben... ...gaat haar uh, album releasen... ...doet ze waarschijnlijk op uh, 11 november... ...even uit mijn hoofd... ...in bitterzoet uh, Lifted the Weight... ...en ook iemand die iets met bitterzoet uh, te maken heeft... Uh, ...dat was Melle... ...want uh, hij had zijn um, album... Uh, ...nee, zijn EP even goed zeggend... Uh, ...ook gereleased... ...en een album release, show, EP release, oh Jaap... Uh, ...in bitterzoet uh, gehouden... ...en de Reflection, die staat daar dus niet op... Nou, ehm, Zandvoorts onder onsje. Want dit is de nieuwe single van Siggy en Dins: All Eyes on Me. Ik model op me voor me verstappen in die kap, ga voor die oog te snel. Ze zegt licht wakker heel de nacht nog in de hoop dat je belt. Maar in principe staat het hoog staat de hoop op het spel: All eyes on me. No love op de streets. Gooi je hands af voor je cheese. Ze blaffen maar ze bijt hier niet. All eyes on me. We're in swag, we're in jeans No love, fuck the streets Sine se de ice in my feet. Want nice afgetrapt pad, patas loop ik in een yeah. Mijn jongen binnen voor een shoot, dat die toen wat gestraft. Yeah. Vroeger roken in de pauze een beetje stond in de klas. Toen loopt yeah. de trippen in mijn monk, ik van verwacht in mijn jas. Ja. Lek wel of ik droom, stik mijn naam, ze wat de gekste ze doet, de velen schudden, yeah. Yeah. Ben ik nou zo'n glad of zo als ze stappen, zet mijn ritje op. druk van alle ogen, deze kant, ik laat mijn dingen lukken. Keuze dress, ik wandel in de store, ik is het willekeurig. Mijn gangster ja. in mijn kapper doe mijn shirtje uit, ze kijken mij. Nee. Wie ik heb me in de tot de weegste zijn ze alles kwijt. je is geland, ik moet de vijftig verdelen. De jongen van me zegt de zomer komt, ik schoppen. Fantasia. All eyes on me, no love up the streets. Goe je en sap voor je jeans, ze blaffen maar ze bijten niet. All eyes on me, goe je en sap voor je jeans, no love up the streets. Misschien is het de ijss in mijn fiets. Ik word wakker met de pen hier in mijn hand en mijn gezicht op het bureau. Yeah. Hoe ik me loslaat op papier, voel me een echte filosoof. Gaat in mijn hand, dus voel me dom als ik mijn money heb gebloot. Maar het niks. is weer precies dezelfde brieven om mijn school. Ga zien wat geld met ze kan doen, en dus trek me niks meer van die money aan. Yeah. Zakken zijn gevuld, dus trek een oudje voor met money aan. Staan in coupé met mijn zomers en een Antoniaan. Wat moet van al die routes? Heb je drie uur op de Navi staan? Jeez, kan nu lachen als een fotomodel? Kom maar yeah. verstappen in die kap, ga voor die ogen snel. Ze zegt wakker heel de nacht, nog in de hoop dat je belt. Maar in principe zat het hoge staat het hoog, staat het is allemaal zomaar haat ja, dat het is zomaar vermogen gesteld Ik wil eens shooten, stop met je gelogen wel. Je werk nooit te vroeg met je trofee, ik zie ze proosten te snel Een kleine infestep wat ook is besteld All eyes on me, no love op de streets, gooi je hands voor je Jeez. Ze blaffen maar ze bijt hier niet, all eyes on me, gooi je hands voor je G's Olaf op de street Misschien is het de ijs in mijn fiets All eyes on Zegt. ze komen dus 22 december hier naar de studio voor een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf maar dan voor de editie van december Low Erics met Evolver daarvoor hoorde je het trouwens CNN's met hun nieuwe All Eyes on Me, we kunnen er nog eentje doen en die komt van een gezelschap uit Amsterdam en ze noemen zich Ciao Lucifer een van was ooit onderdeel van Ubrich. dat is die All morning's door de Baby in de bek tot aan het nieuws van 8 uur. I got love for you, baby in the back. Aye. Still got love for you, baby in the back now. I got love for you, baby in the back. Love for you baby you gotta say, honey. <laughs>